5 uur. Dit is Radio 1. Met Lara Rensen en Robert Meder. Straks in Radio Olympia. Reacties op die mooie bronzen medaille van Margot Boer op de 500 meter. En natuurlijk het debat in de Tweede Kamer met minister Plasterk. Mag hij blijven? Of niet? Eerst het NOS-journaal. Raymond Serré. Margot Boer heeft in Sochi de bronzen medaille gewonnen op de 500 meter. Winneres was de Koreaanse Sangwa Lee. Het zilver ging naar de Russische Olga Vatkulina. Het is voor Boer de eerste olympische medaille. Ja, mijn startjes waren ietsje minder vandaag. Uh, Jannie zei, alles wat fout maakt niet uit. Daarna gewoon nog harder afzetten. En die laatste bochten, daar vloog ik weer gewoon zoals voel. En, uh, ik heb alles gegeven en dat is gewoon genoeg nu voor de derde plek. Dat is zo blij. Vier jaar geleden in Vancouver eindigde Boer zowel op de 500 als de 1500 meter als vierde.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 Ja, is het boek dicht? Het boek is voor mij dicht. Toem had zes jaar cel tegen Janse stuur geëist. In de Tweede Kamer is het debat begonnen met de ministers Plasterk en Hennis Plashaart... die zich moeten verantwoorden voor hun communicatie over het aftappen van 1,8 miljoen communicatiegegevens. Vooral Plasterk moet uitleg geven over de gang van zaken. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot veel ophef. SP-kamerlid van Raak zei aan het begin van het debat dat Plasterk tot nu toe een flutverhaal heeft verteld. Waarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken... niet op 22 november meteen zijn ongelijk toegegeven? De Nooren, de Duitsers, zij hebben hun bevolking eerlijk gezegd... dat ze het zelf waren. Waarom hebben onze ministers onze bevolking niet eerlijk voorgelicht? Naar verwachting wordt het een pittig debat... waarvan de uitkomst nog niet vaststaat. Plasterk heeft al toegegeven dat hij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd... TV-producent iWorks komt definitief in handen van het Amerikaanse bedrijf Warner Brothers. Eigenaar Reinoud Oerlemans vertrekt bij iWork Nederland. Hij verhuist naar Los Angeles om iWorks USA te gaan leiden. Vorige maand werd al bekend dat er gesprekken waren... en nu is de overname rond. iWorks is bekend van televisieprogramma's als de Nationale IQ-test... Sterren dansen op het ijs en Flikken Maastricht. Formats van iWorks worden uitgezonden in 50 landen. Het bedrijf was in 2012 goed voor een omzet van 250 miljoen euro. In het noorden van Algerije is een militair transportvliegtuig neergestort. Volgens Algerijnse media zijn daarbij waarschijnlijk ruim 100 inzittenden om het leven gekomen. Het toestel is neergestort in bergachtig gebieden in het noordoosten van het land. Een mogelijke oorzaak van de crash is het slechte weer. Het toestel was een Hercules transportvliegtuig... en aan boord zouden meer dan 100 militairen en hun familie hebben gezeten. Algerijnse media melden dat het vliegtuig is opgestegen... in de zuidelijke stad Taman Rasset en als bestemming Constantin had in het noorden van het land.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 En dan het weer. Van het westen uit bewolking en regen. Het waait stevig. Het is een graad of zeven. Vanavond klaart het op. De temperatuur daalt naar twee graden. Morgen hetzelfde weer als vandaag met in de ochtend wat zon... en tegen de avond regen en veel wind. Dennis mooi. waar staat het vast? Er staat nu zo'n 150 kilometer file verdeeld over 40 plekken. De avondspits verloopt daardoor iets drukker dan normaal. En dat komt onder andere door de regen, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. De meeste van die 40 file staan rond Rotterdam. Maar op de A2 richting Maastricht loopt het vast door een ongeluk tussen Lene Heide en Valkenswaard over 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Langs de file staat nu op de A9 naar Alkmaar... tussen Haarlem-Zuid en Heemskerk... 15 kilometer door een ongeluk eerder vanmiddag. Ze zijn nu bezig met een spoedreparatie aan de vangrail. En daarom is de linkerreis ook afgesloten. Een verkeer vanuit Amsterdam richting de Kop van Noord-Holland... kan het beste omrijden via de Koentunnel en de Zaanstreek. De A58 vanuit Vlissingen naar Breda... daar staat tussen Hoge Heide en Heerlen... 9 kilometer door een ongeluk. Hier is de ook ook dicht. Misschien kent u die de ridder die alsmaar wauwelt over tanken? Hij gebruikt nu de Parkline tankkaart en wordt bediend tot op zijn beken. Zo makkelijk kan het zijn. Parkline. Vanavond in Kassagroen. Het isoleren van je huis levert veel meer geld op dan een spaarrekening. Het rendement kan oplopen tot wel 12%. En statiegeld is populair en het werkt. Maar toch wordt het afgeschaft. Waarom? Je ziet het in Kassagroen. Vanavond om tien voor half acht bij de Vara op Nederland 2. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Radio 1. Het Hollandse sprint-trio wordt straks gehuldigd. En natuurlijk hoort u over het debat in de Tweede Kamer met minister Plasterk. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Weber. Ex-neuroloog Jansen Steur moet drie jaar de gevangenis in. De rechtbank van Almelo Acht bewezen dat hij zijn patiënten met opzet schade heeft berokkend... door foute diagnoses te stellen. Als neuroloog wist hij beter, zegt de rechter. Neem het geval van mevrouw Vial. Zij kreeg de diagnose MSA, een ongeneeslijke hersenziekte. Hij heeft nagelaten tijdig gevalideerd onderzoek te doen, soms neuropsychologisch onderzoek. En onvoldoende achtergeslagen op de hevige bijwerkingen die Vial van de voorgeschreven, niet geïndiceerde medicijnen had. Voorts heeft hij nagelaten zijn diagnoses tijdig bij te stellen. Daarnaast heeft verdachte nagelaten de casus van patiënten Vial te bespreken in een multidisciplinaire overleg. Gezien de twijfel en de complexiteit van deze casus... is verdachte onzorgvuldig geweest... door de behandeling helemaal aan zichzelf te houden. Mevrouw Vial stond doodsangsten uit... door het gebruik van de medicijnen die die bijwerking hadden... maar ook door het vooruitzicht dat ze niet lang meer te leven had. Ze pleegde zelfmoord. Vial heeft in paniek gehandeld omdat zij geen andere uitweg zag. De oorzaak van de situatie waarin zij is gebracht... de oorzaak van de veronderstelling waarin zij is komen te verkeren... en de reden voor de suïcide zijn alle gelegen in het handelen... en nalaten van verdachten zodat overeind blijft dat zij handelen en nalaten... als relevant veroorzakende factor heeft te gelden. De rechtbank achtte Janssen Steur dus verantwoordelijk... voor de dood van mevrouw Vial. En diezelfde redenering geldt ook voor de andere zaken... die tot de veroordeling van Janssen Steur hebben geleid. Hij was de arts en zijn patiënten moesten erop kunnen vertrouwen... dat hij het beste met hen voor had. De hoedanigheid van de arts brengt met zich mee... dat een verdachte verplicht is de zorg van een goed hulpverlener te betrachten en daarbij moet handelen met inachtneming van de medische professionele standaard. Bij de uitspraak vanmiddag waren behalve de patiënten waar deze zaak over ging... ook nog andere slachtoffers van Janssen Steur aanwezig. Bijvoorbeeld meneer Mollehorst, een van de klagers in de medische tuchtzaak tegen Janssen Steur... Hij is zeer tevreden met het vonnis. Kijk, hij heeft drie jaar gekregen. Ja, wij hebben al vanaf 1890 tot, tot 2014 zitten wij al in ons harnas. De gevolgen van, van zijn verkeerde diagnoses, hè. Niet dan? Ik, had al, ik, had, ik, heb, ik leef er eigenlijk in blessuretijd. Want ik had in 2002 al overleden moeten zijn, volgens hem. En ik leef nog ja, dus 12 jaar in blessuretijd, zeg ik dan, hè. Ja, een bijdrage van Roel Powers dat vanuit Almelo. We gaan naar Steven Dalenbouts Die staat bij de bronzen medaillewinnares, Mago Boer. Ja, nog niet helemaal. Margot, die staat uh, nog wat andere media te woord. De Chinese televisie op dit moment. Janne Timmer staat wel naast me, Marjanne. Onwijs gefeliciteerd. Wat, wat een mooie bronzen medaille er zit. Ja, geweldig. En echt, uh, nou, hoe spannend. En ja, hoe mooi is het dat Mago zometeen een, een hele mooie bronzen Olympische medaille krijgt. We hadden het vooraf al gehad hè, over die vierde plek. Mochten we het eigenlijk niet meer over hebben. Want dat werd ze zo vaak. En nu wordt ze derde. Ja, daar word je gewoon uh, hartstikke zat van. En, ja, je, je zat te kijken en ik denk, nee, nee, niet nog een keer vierde. En dan zie je langzamerhand die andere knakken. Maar Mago heel stabiel. Uh, hier komt ze aan. Ja. Dus ik denk dat je Mago uh, moet ja. hebben. Want dat is de ster van vandaag. De ster van vandaag komt eraan lopen inderdaad. Mago ontzettend gefeliciteerd. Het is je gegund. Uh, een bronzen medaille en wat voor een? Ja, oh, deze is echt uh, super bijzonder. En, <laughs> ik kan nog steeds niet helemaal geloven. Maar, uh... ik, wat ik, dan zeg, ik zag je rondspringen op het midden te rijden en je gaat het weer een beetje nu? Of... Nou, nog niet helemaal, maar ik heb echt voor, tot de laatste meter gewoon gevochten. Uh, ik moest wel alles of niks. En het was wel fijn dat ik als eerste mocht. En ik ga gewoon zo hard mogelijk tijd neerzetten en zij moeten het ook nog maar eens doen. En dat deden ze dus niet. Maar dat was wel echt super spannend daarna. Ja, jij zei vooraf uh, in deze week hier voorafgaand... zei je, ja, ik wil eigenlijk niet te veel met het resultaat bezig zijn. Dat heb ik op het WK sprint gedaan, dat ging niet helemaal goed. Uh, dat, wil ik, dat wil ik nu niet doen. Is dat, is dat dus gelukt? Of wordt je daar ook wel een beetje door geholpen... dat je als eerste van de favorieten van de grote namen start in die laatste omloop? Nou ja, misschien wel. En ik mocht natuurlijk tegen Laurien, dus ik dacht, dat is gewoon NK. En uh, gewoon, ja, ik dacht, moet gewoon vechten van het begin tot het eind... En, mijn start, ik was niet snel weg en uh, ik denk gewoon gaan en ik moet gewoon bij Laurien blijven en vol, vol die bochten erdoor en vanaf Daan zo hard mogelijk afzetten en, uh, ja, en dan vechten voor wat ik waard ben en dat is gewoon, uh, ja, het was misschien niet de perfecte race, maar dat had ni verder niemand. En, Uiteindelijk was het, na, behalve die eerste stap, was het verder gewoon. heb ik gevochten en kon echt niet harder vandaag. Je hebt dan die race, die tweede race neergezet, dan, dan moet je gaan wachten. Wie ja. uh, er dus uitvallen, Zang valt er dat dus uit, R Richardson valt er dus uit. Hoe bleef jij die minuten? Nou, Richardson stond natuurlijk nog voor mij en die, uh, nou, die uh, rijdt langzaam. Ik denk, nee, dan word ik gewoon weer vierde. En toen dacht ik, van ah, oh, dat zou wel balen zijn. Uh, nou, toen viel zanger nog tussenuit, dat werd wel heel spannend. En ik dacht, oh, als Beijing Wang, die stond nog dicht achter mij, ik. dacht, oh, ga niet zo hard alsjeblieft. En uh, ja, toen reed ze gewoon. Uh, nou, ze mocht 65 rijden, en ze reed 68. Oh, toen was het gewoon nee, nog even gewacht er een uh, tuincorrectie kon zijn, net als ja. gisteren, maar uh, die was er gelukkig niet. Ja, die vierde plekken, vooraf al over gehad op de radio. We durven dat vandaag eigenlijk al niet meer te zeggen. Helemaal niet toen die laatste rit van start ging, maar dat zat dus ook wel in jouw hoofd. Ja, nou ja, als ik eenmaal op het bankje zat, weet je, dan uh, ja, toch, uh, je wil graag op het podium. En ik heb nu gewoon gereden, om, ik wilde gewoon hoger. En ik dacht, als het fout gaat, als ik op mijn, op mijn plaat ga, dan maakt niks uit. Want uh, weet je, met vijfde heb je ook niks. Dus gewoon alles gegeven en dan word ik gewoon derde. Gefeliciteerd, dan komt die duizend er nog aan. Er kwam duizend nog aan, maar dit geeft wel een hoop energie, moet ik zeggen. Niet ervan. Magalboer. Ja, mooi. Om uh, eerst te, te zien dat je hem verliest op 300ste vier jaar geleden. En nu win je hem gewoon op 300ste. Mooi, Magalboer. Boer. Twaalf minuten over, vijf is het. We gaan ook nog eventjes naar Den Haag. Uiteraard waar het debat in de Tweede Kamer... over de tegenstrijdige verklaringen van minister Plasterk... over het afluisteren, verzamelen van metadata... ruim, nou het is dus het, half uur bezig is, Wilco Boom... Is er al iemand met een gestrekt been ingegaan vanuit de oppositie? Nou, Eigenlijk doet de hele oppositie dat, al zitten er wel wat nuanceverschillen in. Uh, Gerard Schouw van D66 mocht het debat openen. De partij die altijd uh, opkomt voor de privacy van burgers. Nou, en hij hekelde ook dat minister Plasterk in oktober zei... dat het de Amerikanen waren die hadden afgeluisterd... want Nederlandse diensten doen zoiets niet. En dat hij vervolgens op 22 november tot de ontdekking kwam dat het anders zat... maar dat uiteindelijk langdurig voor zich hield. Zoiets kan niet door de beugel, vindt Gerard Schouw. De informatieplicht van de regering aan het parlement, juist en volledig informeren, is de machinekamer van onze democratie. Het parlement moet aankunnen op het woord van een minister. Niet alles kan openbaar besproken worden en dat is ook begrijpelijk. Maar de informatie die wel openbaar beschikbaar is, moet naar de mening van de D66-fractie onberispelijk en eenduidig zijn. Ja, tot zover Gerard Schouw. En wie er nog wat meer met gestrekt been tegen inging was Ronald van Raak van de SP. Uh, die formuleerde zijn kritiek op de minister dusdanig... dat je eigenlijk niet aan de, aan de conclusie ontkomt... dat de SP alle motie van wantrouwen voor minister Plaster klaar heeft liggen. Ik wil vandaag een helder antwoord op de vraag... kunnen wij deze minister nog wel vertrouwen? Kan deze Kamer nog wel vertrouwen... dat de minister eerlijk vertelt wat er aan de hand is zonder dat politiek gevoelige zaken als staatsgeheim in de doofpot verdwijnen. En kan de bevolking nog wel vertrouwen... dat deze minister eerlijk vertelt wat er aan de hand is? Dat de democratie en de rechtsstaat niet worden geofferd... om het falen van de minister in de doofpot te stoppen. Ja, en als je de vraag zo stelt, Lara... dan geef je zelf eigenlijk ook het antwoord al een beetje. Mm -hmm. Ja, ja, kan, ja, denk je dat? Dat is misschien nog wel een beetje vroeg... maar er is natuurlijk enorm veel kritiek geweest, uh, Wilco... in de aanloop naar dit debat van alle oppositiepartijen. Uh, zouden er partijen zijn die die vertrouwensvraag ondersteunen... op deze manier? Nou, het zou me niet verbazen als een aantal partijen... aan het einde van het debat tot de conclusie komt... dat ze het, debat, het vertrouwen in de minister gaan op, op, uh, opzeggen. Dat verwacht ik eigenlijk wel van de SP, ook van de PVV... misschien het CDA. Veel hangt natuurlijk af van wat de drie oppositiepartijen doen... die op tal van terreinen met uh, het kabinet samenwerken. D66, ChristenUnie en SGP. Uh, die hebben toch weer een belangrijkere rol. En veel hangt natuurlijk ook af van de regeringspartijen zelf. Nou, die zullen het vertrouwen in plastic wel behouden. Uh, dat gaan we zo horen, want ik zie dat net Jeroen Recoeur... van de Partij van de Arbeid het woord gaat voeren. Dan komt ook de VVD nog en een paar andere partijen. Dus ja, we, voor de eindconclusies is het nog een beetje vroeg. Goed, nou, dan wachten wij nog even. We hebben geduld. Um, ondertussen... Dan zijn we zijn natuurlijk ook in afwachting van die huldiging van de 500 meter bij de mannen prachtige podium van gisteren. Dat is zo dadelijk en dan schakelen wij met Medal Plaza. Dus ik zou gewoon even blijven luisteren, nog heerlijk. From Jamaica to the world. It's just love. It's just love. Hey! Why must Bob Sinclair met Love Generation. Ja, we staan nog even stil bij het overlijden van uh, Shirley Temple. de Little Princess met die mooie krullen. Hollywood Hollywoodsters overleed thuis in Californië. Omringd door haar familie. Ze werd 85 jaar. Shirley Temple is het kindsterretje uit de jaren 30. Als ze drie jaar is, krijgt ze te horen dat ze actrice wordt. Daar is ze heel blij mee, ook al weet ze nog niet precies waarom. Met haar goudblonde krullen en kuiltjes in de wangen... stilt ze de harten van het publiek. Ship, ze speelt in tientallen films als Bright Eyes, The Little Princess... en het succesvolle Stand Up in Cheer... What you like. On I love you. I... Ze krijgt zelfs een mini-Oscar. Oh, Mommy, can I go home now? <laughs> Het zijn de Amerikaanse crisisjaren. En met haar doorbraak voorkomt ze dat filmstudio Fox failliet gaat. Shirley's got her first car. Volgens President Roosevelt vijzelt ze zelfs het zelfvertrouwen van de Amerikanen weer op. Als ze twaalf jaar is, raakt haar filmcarrière in verval. En ze houdt er weinig aan over. Out of the dollars that I had I had earned from everything, doll sales, and, books and, clothing and so forth. Uh, I had left in a trust account. Twintig jaar later keert ze terug in het openbaar. Als Shirley Temple Black doet ze een gooi naar een zetel in het Congres, maar dat lukt haar niet. In de jaren 70 wordt ze ambassadeur, eerst in Ghana en later in Tsjechoslowakije. Ladies and gentlemen, Shirley Temple Black. In 2006 krijgt ze een Överde van de Screen Actors Guild. De Amerikaanse vakbond voor filmacteurs. Ze kijkt terug op drie succesvolle carrières. Motion pictures and television, wife, mother and grandmother, and she's here tonight, and diplomatic services for the United States government. En voor wie ook zo'n award wil winnen, heeft ze nog een tip. Start early. <laughs> My love to all of you. Thank you for honoring me. Oprecht een Hollywoodster uh, overleed dus in Californië op 85-jarige leeftijd. Ik stel voor dat wij eens even gaan kijken bij Middle Plaza. Het is negen uh, minuten, voemburg half zes. Sebastiaan Timmermans, zie je daar al wat gebeuren? Ja, ik zie uh, drie heren staan op het podium. Je mag eigenlijk niet door uh, volksliederen heen praten. Maar het uh, Franse volkslied klinkt op dit moment voor Martin Fourcade, uh, Voor Jean-Guillaume-Béatrie. Die werden 1 en 3 op de biathlon. En ook een beetje voor Andrij Maravec uit Tsjechië. Zij staan op het podium. We zijn dus gehuldigd voor goud, zilver en brons. Op de 12,5 kilometer biathlon gisteren en dit zijn de laatste hymnen van dat Franse volkslied de arme de lucht in bij Martin Fourcade. Want ja, ook dat was een bijzondere medaille. Het was namelijk de eerste gouden medaille voor Frankrijk tijdens deze Olympische Spelen. De bronzen medaille van jean guillaume Beatri was tegelijkertijd ook gelijk de eerste bronzen medaille voor Frankrijk. Frankrijk stond nog op nul tot dus gisteren de slag werd geslagen bij het biathlon. Um, ja, heel veel publiek samen op dat het medailleceremonieplein vlak naast de Adler Arena. Toen ik uh, de straks de Adler Arena verliet, was ik niet alleen. Veel publiek ging ook naar buiten. Veel Russen. Want er wordt dadelijk ook nog een Rus gehuldigd voor een bronzen medaille bij de mogels. Uh, voor de mogels, bij de heren. En ook veel Nederlanders die nog even snel de bloemenceremonie van Margot Boer hadden afgewacht. Uh, volgden uh, bij de uitgang van de Adler Arena. Dan moet je linksaf en dan kom je bij uh, het Middelsplaza uit. En daar is het dus. wachten. het zal nog even een paar. Minuten duren, omdat uh, de drie heren van het biathlon nog gefotografeerd moeten gaan worden. En dan komen de drie mannen, drie stoere kerels in het oranje het podium op te weten: Ronald Mulder, Jan Smeekens en Michel Mulder. Brons, zilver en goud op de 500 meter gisteren op die historische 10 februari. En dan gaan zij het moment meemaken waar ze van gedroomd hebben. En een moment dat ze nooit meer mogen vergeten. En een historisch moment dus. Het eerste goud voor Nederland op de 500 meter. En een volledig Nederlands podium op die afstand zal nog een, nou, een minuutje of twee denk ik duren. En dan komen zij als het goed is het podium op. Goed, dat was uh, Sebastiaan Timmerman die duidelijk in een uh, behoorlijk geluidsdicht hokje zit. Want uh, van de volkslieder was op dit moment weinig te horen. Maar ze heeft Kijken of we de deur zo bij hem open kunnen zetten. Zodat we een beetje meekrijgen wat daar op het podium gebeurt. Het zal ongetwijfeld lukken. Dit klinkt uh, heel vaak op je televisie. Blauw Zoons: Promises of No Man's Island. Het hoort bij Studio Sportwinter. Elke avond te zien. Half negen. Nederland 1. Save, save grace for a leap day. Zo vallen wij met onze neus in de boter op de laatste tonen van Blautsoen's Promises of No Man's Land. Want, Sebastian Timmerman. Ze zijn er op het podium gehuld in het uh, zwart met oranje trainingspak. Ze hebben alle drie uh, die uh, muts op het hoofd die ze gehad hebben uh, bij het uitreiken van de kleding. Oh, wat staat hij daar trots zeg. Michel Mulder, die echt als een koning om zich heen kijkt... naar het vele, vele publiek. Zijn tweelingbroer Ronald zegt nog wat tegen hem... terwijl nu ook twee andere belangrijke mensen het podium opkomen gelopen. Namelijk zij die de prijzen gaan uitreiken. Camille Eurlings, IOC-lid, staat er ook weer met een hele grote glimlach. Net als gisteren bij Irene Wüst mag hij weer de gouden medaille gaan uitreiken. Vergezeld door de Rus, German Panov, lid van van het uh, van de ISU, de internationale schaatsunie, die kijkt een beetje strak voor zich uit. Uh, Camille Eurlings echt met de grote glimlach Gisteren dus alleen het goud aan Wust. En nu mag hij uh, drie keer in uh, het Nederlands de heren gaan toespreken. Want er staan drie Nederlanders achter het podium... na die geweldige dag van gisteren. Op die 500 meter de afstand waar Nederland één keer brons veroverde in het verleden. In 1980 Liewe de Boer. Daarna een keer zilver. In 1988 Jan Ikema. En gisteren dachten we, we hebben kans op goud. Het zou kunnen. Ho, het werd een wonderschone dag. Maar luister even mee. Bronze medalist representing Netherlands. Bronzovoy prizor, predstavitel Nederlandov. Ronald Mulder. Wat dat wil je toch horen hè? Die speaker die zo prachtig Russisch aan het einde die naam onthult Ronald Matthias Mulder, 27 jaar. Ze zijn trouwens alle drie 27 jaar. Staat als eerste op het podium, krijgt de bronzen medaille om zijn nek heen. Grote glimlach als die Camille Eurlings diep in de ogen aankijkt. Hij krijgt nu de rechterhand, geeft hem nog een tikje mee op de schouder. Ronald Mulder, de houder van het Nederlands record... maakte in de tweede serie zoveel goed na een iets mindere eerste serie... en eindigt op zijn tweede Olympisch toernooi op een welverdiende derde plaats... De man, de ploeggenoot van Jan Smekens, krijgt nu de bloemen van de heer Panov, En dan gaan we luisteren naar de aankondiging van de nummer 2. De man die dacht, lang dacht gewonnen te hebben. Maar me genoegen moet nemen met het zilver. Zilvermedalist, representing Netherlands. Серебряный prijzer, представитель Nederland, Jan Smekens. Ik hoop dat Jan Schiekens, zoals het in het Russisch klonk, Jan Smeekens in het Nederlands er echt wel van kan genieten. Een minuut of twee dacht hij gewonnen te hebben, dacht hij het goud te hebben. Hij feliciteerde de broers Mulder, keek op een gegeven moment achterom, zag Michel met een rood-wit-blauwe vlag en hoorde toen van iemand uit het publiek dat hij tweede was. Hij is jarig vandaag, 27 jaar. Ik ben benieuwd of Camille Eurlings hem daarmee ook feliciteert. Hij krijgt in ieder geval het zilver en hand en Camille Eurlings maakte met de duim en met de wijsvinger ook nog een keer dat gebaar. Het was zo so close. Het was twaalfduizendste. Hij moet het er niet in wrijven. Jan Smeekens moet hiervan genieten. Hij is ook wereldtop. Dat weet hij al een paar jaar. En nu helemaal naar die zilveren medaille. De man die als medaille eerste zich ging specialiseren. En hier is het moment. Gold medalist en Olympic champion. Representing Netherlands. Zalatoe medaille is van je Olympische championa. Zoveel voorzitter Nederlanda. Michel Mulder! Hij springt op het podium met de vuisten in de lucht. Een paar sprongen van geluk. En gelijk heeft hij Michel Mulder, tien minuten ouder dan tweelingbroer Ronald... ...was vier jaar geleden in Vancouver te gast met een zonder accreditatie... ...om te kijken naar zijn broer en dacht dit gebeurt me nooit meer. Nu staat hij op het podium en krijgt hij de gouden medaille omgehangen. De eerste Nederlandse gouden medaille op de 500 meter van Camille Eurlings. Die hem de hand schudt hem eens eventjes flink beetpakt bij de elleboog. Niet te hard Camille, want Michel Mulder moet morgen nog de 1000 meter rijden. Hij toont de gouden plak aan het publiek. Geeft nog een omhelzing aan Jan Meekens En dit is de mooiste omhelzing met tweelingbroer Ronald. De drie Nederlanders gaan even staan op de plek 1. Ja, ze verdienen het eigenlijk alle drie. Maar Michel Mulder het meeste. Hij is de eerste Nederlandse Olympisch kampioen op de 500 meter. De muts gaat af, hij wrijft zich eventjes door het haar. De muts gaat af bij de andere twee rijders. Hier komt het Wilhelmus op het Medals Voor Michel Mulder, voor Jan Smekens en voor Ronald Mulder. De heersers van de 500 meter gisteren. Deze Olympische Spelen, drie Nederlandse vlaggen... voor de tweede keer een Nederlands podium. Na de 5 kilometer dus ook op de 500 meter. Michel Mulder, Jan Smekens en Ronald Mulder. Smekens en Ronald Mulder zijn klaar voor deze Olympische Spelen. Ze nemen nu weer met z'n drieën plaats op de hoogste treden. De glimlach bij alle drie, gelukkig ook bij Jan Smekens. Ze kijken in de vele camera voor zich uit. Ze zien het Olympisch vuur voor zich uit... Prachtige spelen voor deze drie. En voor Michel Mulder gaat het morgen nog verder op de duizend meter. En wie weet waar die toe in staat is. Want hij heeft die gouden medaille op zak. En dat zal hem echt motiveren om nog een keer uit te halen. Morgen dus op de kilometer. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer.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 I promise, next time, Mrs. Natasha, I will FedEx this kids. Jongens, vanaf nu moeten echt alle pakketten met FedEx. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis van een beperkt aantal zaken. Anderen hebben een beperkte kennis van veel zaken.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 In de Tweede Kamer is het debat bezig met ministers Plasterk en Hennis Plasgaard... die zich moeten verantwoorden voor hun communicatie... over het aftappen van 1,8 miljoen communicatiegegevens. Vooral Plasterk moet uitleg geven over de gang van zaken. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot veel ophef. Velen verwachten daarom een pittig debat waarvan de uitkomst niet vaststaat. Plasterk heeft al toegegeven dat hij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Oud-neuroloog Ernst Janssen-Steur moet drie jaar de cel in. Zijn handelen heeft volgens de rechtbank onder meer geleid... tot de zelfmoord van een patiënt. De vrouw pleegde zelfmoord nadat Janssen-Steur ten onrecht had... geconcludeerd dat ze een dodelijke ziekte had. Ook stelde de rechtbank dat de neuroloog andere patiënten... opzettelijk, zwaar lichamelijk en psychisch letsel heeft toegebracht. Toem had zes jaar cel geëist. De VN maakt zich zorgen over de veiligheid van tientallen mannen... die uit de Syrische stad Homs zijn geëvacueerd. De Syrische autoriteiten houden hen vast. Sinds het tijdelijke staakt het vuren in Homs inging... zijn ruim duizend inwoners uit die belegerde binnenstad weggehaald... en naar een veilig gebied gebracht. De hulpverleners hebben vooral vrouwen en kinderen geëvacueerd... maar ook ruim 300 mannen. De Syrische autoriteiten namen hen mee naar een verlaten school voor verhoor... en nu zitten er nog altijd 200 vast. En in het noorden van Algerije is een militair transportvliegtuig neergestort. Volgens Algerijnse media zijn daarbij waarschijnlijk zo'n 100 inzittenden... om het leven gekomen. Het toestel is neergestort in het bergachtig gebied... in het noordoosten van het land... en de mogelijke oorzaak van de crash is het slechte weer. Dat waren de hoofdpunten. We gaan naar Gerrit Himstra voor het weer. Gerrit, we hebben het al heel even gehad over Storchie en de verwachtingen daar. Wat kun je ons daarover vertellen voor de mensen die nu inschakelen? Want we horen over temperatuurverhogingen, mogelijke regen. Ja, de, de temperaturen gaan daar de komende dagen omhoog. Het is nu, nu trouwens al zacht. Vandaag temperaturen van ongeveer zo'n 12 graden. Dus die mutsen van net op de ja. hoogte van de gebroedjes Mulder en uh, meneer Smeekers... dat had niet gehoeven. Nee, had niet gehoeven... Um... Misschien uh, om toch een beetje het idee te krijgen dat het, dat het winterspelen zijn. Ja, ja. Daar zal het ongetwijfeld voor zijn. Maar ook in de bergen is het toch wel zacht met uh, dooiweer. weer. komende dagen blijven de temperaturen hoog. worden zelfs nog iets hoger. Donderdag 16 graden uh, aan het water uh, in Sochi. Uh, dus dat is toch wel erg zacht ook voor, uh, voor die contraien. Ja, lawinegevaar. Geen idee. Daar kan ik niks over zeggen. Denk ik even hardop. Nou ja, ja, op zich kan dat natuurlijk wel met zacht weer. Ja. Maar of dat daar in Nederland? Is. Hebben we Nederland uh, lawine gevaar? Geen lawine gevaar in Nederland. Nee. nee, bij ja. ons, ons regent het gewoon. Um, en er komt ook trouwens behoorlijk veel wind voor nu. Met uh, mogelijk zware windstoten in het noordwesten van het land. Tot uh, rond de 80 km per uur. Later vanavond neemt de wind af. Ook de regen trekt weg. En vannacht zijn er dan opklaringen. Het kan nog behoorlijk afkoelen. Rond het vriespunt in het noordoosten kan het lokaal nog glad worden. En aan de kust een graad of 4. Morgen overdag is het dan wisselend bewolkt. Het blijft wel overal droog. Misschien in het noorden een buitje. Morgenavond gaat het vanuit het westen weer regenen. En het wordt een graad of 8. En ook morgen krijgen we weer in de loop van de dag veel wind. Uh, uit het zuiden. Windkracht 6 tot 7 aan zee. En op het IJsselmeer en morgenavond in de kustprovincies opnieuw zware windstoten Tot zo'n 90 km per uur dan. Donderdag opklaringen. Enkele buien, 7 graden. Vrijdag is mooi weer met zon en niet veel wind. In het weekend onstuimig, af en toe regen. Dankjewel, Gerrit. Door naar de verkeersinformatie, Dennis. Mooi, het is best druk geworden. Wat is er aan de hand op de A1? Een lange file, hè? Op de A1 vanuit Amsterdam, inderdaad. loopt het goed vast. Nou, het komt onder andere door de buien dat het uh, zo druk is. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat uh, tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer. En verderop bij Hoeverlaken 3, dus in totaal zo'n 10 kilometer. Um, ja. Goed, het is drukker door, uh, door de regen. Daardoor zijn de dagelijkse files die vooral bij Utrecht en Rotterdam sta, staan een stuk langer. Maar op uh, de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht loopt het ook vast. Er is een ongeluk gebeurd tussen het knooppunt De Hocht en Valkenswaard staat 8 kilometer. Maar de weg is weer vrij. A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen Haarlem-Zuid en Heemskerk... 14 kilometer door een spoedreparatie na een ongeluk vanmiddag. Linkerreis ook eens dicht. En je kan het beste omrijden als je vanuit Amsterdam... naar de kop van noord holland wil... en wel via de Koentunnel en de Zaanstreek. A15, vanuit Gorkum naar Nijmegen... tussen Meteren en Tiel-West, 6 kilometer door een ongeluk. En de A58, Vlissingen-Breda... tussen Hoge Heide en de Wouwse plantage 7 kilometer. Ook hier is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij.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 Den Haag! Ah, Den Haag, de residentie. Eh, van Middelburg tot Groningen. Zutphen tot Den Haag. Parklijn is echt overal. De lijst groeit nog gestaag. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. NOS Radio Olympia. Een recordboete voor het sint antonius ziekenhuis in Utrecht. U hoort uh, straks de verklaring van het bestuur. Maar we gaan eerst wat boeken uitdelen. Het Radio Olympia podium. Ja, onze luisteraarsvraag. Het is eigenlijk een heel simpel spelletje, voor podium, maar zo simpel is het niet. Eergisteren hadden we zelfs geen winnaar. Vandaag leek het er ook even op dat we geen winnaar zouden hebben. Toen dreigde zang uh, poepen op het ijs te gooien, om het zo te zeggen, voor de deelnemers. Maar gelukkig gebeurde dat niet. Maar Go Boer pakte het brons. Ik heb contact met de winnaar van vandaag, Jaap Heemskerk uit De Goorn. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar ligt dat, De Goorn? Uh, ja, zeg maar een beetje tussen Horen en Alkma, in West-Island. Ah, kijk aan. Um, uh, zat je hem ook niet een beetje te knijpen toen die zang uh, in één keer ertussen kwam? Want niemand had het goed gehad op dat moment. En jij ook niet? Nee, maar het gaat over twee races. T dat, dus, uh, dat, nee, dat... Ik, had, ik dacht, dat boeren gaat het niet meer redden, die wordt vierde. Maar uh, daar heeft ze patent op. Maar ja, uh, als ze weer vierde had geworden, dan had ze beter kunnen gaan judoën. <laughs> ja. ja, dan word je... Bij judo heb je geen vierde plek. Nee. We hebben twee derde plekken en dan de vijfde. Maar nee, het ging uitstekend voor mij dan. Ja. En nou, hart, hartstikke goed. Het is niet de eerste keer uh, dat je meedoet. Dus uh, bl blijf het vooral uh, proberen. Uh, drie mooie boeken. Andere Tijden Sport van uh, de wintereditie van Andere Tijden Sport. De Schaatser van Nander Boers. En Sven van Johan Boef. Van harte gefeliciteerd. En ja, doe, leuk. En doe vooral morgen ook weer, uh, ook weer mee. Of vandaag Ik, eigenlijk. Ik uh, zal weer een top drie verzinnen. Zo is het. Ik ben heel benieuwd. We gaan hem uh, in de mailbox ongetwijfeld ontvangen. NOS, Nee, ik moet goed zeggen. het podium at NOS.nl. Voorspel het podium van uh, de duizend meter voor morgen. Uh, de inzending moet binnen zijn voor half drie morgen. Jaap Heemskerk uit de Goor. Nogmaals gefeliciteerd. Vertel u zo nog eventjes wat er allemaal morgen te beleven valt in Sochi uiteraard. Maar eerst naar het uh, Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht. In Nieuwegein krijgt een boete van... 2,5 miljoen euro van de Nederlandse Zorgautoriteit... vanwege foute declaraties. Je heeft erover kunnen horen in het NOS-journaal. ziekenhuis had voor bijna 25 miljoen euro... aan die foute declaraties ingediend bij de zorgverzekeraar. Want daar gaat het om. Op dit moment geeft het ziekenhuis een persconferentie. Verslaggever Helene Ekker volgt die persconferentie. Helene, welke verklaring geeft het ziekenhuis zelf... voor al die foute declaraties? Ja, nou, de, de persconferentie is zojuist uh, afgelopen. Uh, op die persconferentie heeft het uh, ziekenhuis heel erg de hand in eigen boezem gestoken. Want, zeggen ze hier, uh, we zijn gewoon echt niet alert genoeg geweest. We hadden strakker die declaraties moeten controleren. Maar, zeggen ze daar ook bij, uh, hebben, ze wijzen ook vooral op de vele veranderingen die er zijn gekomen voor het declareren. En die veranderingen, zeggen ze, zijn niet goed te laat of niet compleet ingevoerd. Dus, uh, ja. Oeps. Mm, dat duurt wel heel erg lang mm, voordat nee, nee. Helene Ekker weer uh, terug nee, is. Is, is, is. Zullen we is, is, is. even kijken, Helene? We misten een deel van jouw antwoord. Uh, namelijk dat, um, dat gaat om foute declaraties... maar dat het ziekenhuis ook aangeeft... dat zij daar zelf niet zo heel veel aan konden doen. Nee, dat klopt. Ze, hebben, ze wijzen echt vooral op de vele veranderingen die er zijn gekomen voor het declareren bij ziekenhuizen. En zij ze zeggen die veranderingen die hebben we gewoon niet goed te laat of niet compleet ingevoerd. Dus ze, zeggen, ze geven echt een excuus, maar geven daarnaast ook... Dit gaat niet werken zo. Heleen Ecker, de lijn met Heleen Ecker is te slecht om uh, een goed gesprek met haar te kunnen voeren. Dus ik stel voor dat we even ah. iets anders gaan doen. Kunnen we kijken of we die lijn met Heleen kunnen herstellen? Ja, ik moet even een kastje naar de eerste hulp, lijkt mij zo. De Nederlandse regering heeft om opheldering gevraagd over de verdwijning van de Pakistanse anti activist De man zou deze week naar Nederland komen om te vertellen over zijn ervaringen met een aanval door zo'n onbemand vliegtuigje. Hij verloor daarbij zijn zoon en broer, correspondent Lucas Waagmeester... een verdwijning in Pakistan waar plotseling Nederland bij betrokken is. Wat, wat wil Nederland precies van Pakistan? Nou, dit is zo'n verdwijning zoals we wel vaker zien in Pakistan... maar ineens uh, uh, uh, wil Nederland daar het fijne van weten... omdat deze man inderdaad op het punt stond om op het vliegtuig te stappen naar Nederland. Hij zou onder andere met Kamerleden praten over zijn ervaringen met drones. Uh, hij heeft zelf inderdaad zijn zoontje en zijn broer verloren... In 2009, sindsdien is hij echt een felle activist uh, tegen die onbemande vliegtuigjes. En hij is dus vorige week woensdag plotseling verdwenen, meegenomen uit zijn huis. Minister Ploumen die zei vanmiddag in de Tweede Kamer dat zij opheldering wil uh, van de Pakistanse regering. Die heeft ze ook al om gevraagd. En zij wil weten wat er, wat er met deze man is gebeurd. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, want dat zou hem, met hem gebeurd kunnen zijn, Lucas. Nou, hij was vorige week woensdag thuis met zijn vrouw en kinderen in Rawalpindi... vlakbij de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Uh, en toen zijn er volgens zijn advocaat uh, 15 tot 20 mannen aan de deur gekomen. Die hebben hem uh, meegenomen. Dat is dus zes dagen geleden. Uh, maar nog steeds is het voor zijn advocaat en zijn familie uh, onduidelijk waarom hij is meegenomen... en waar hij ook sindsdien uh, is. Nou, die advocaat die zegt vandaag in een Pakistanse krant dat dit volgens hem het werk is van de geheime dienst. Dat de geheime dienst hem dus uh, in feite heeft ontvoerd... De Pakistanse regering die zegt in een reactie op de vraag van mevrouw Ploemen uh, Dat ze de zaak in onderzoek hebben. En suggereren daarmee dus uh, dat ook zij niet weten uh, waar Gaan uh, gebleven is. Je hebt deze dus man wel eens gesproken. Hè? Hoe ging dat? Ja zeker. Dat was uh, eind 2012 toen ik hem uitgebreid geïnterviewd. Uh, hij is er vooral van overtuigd. Uh, ook in dat interview uh, heel sterk. Uh, dat het aantal burgerslachtoffers door die drones. Uh, vele malen hoger ligt dan de Amerikanen. Willen toegeven. Uh, hij vertelde uh, mij toen hoe dorpsgenoten en kennissen van hem die niets met terrorisme te maken hebben, dat die uh, zijn omgekomen. Nou ja, dat is natuurlijk een verhaal dat hij dat hier ook in Nederland en trouwens ook in Duitsland en Engeland, want hij had ook afspraken met uh, parlementariërs daar staan, uh, graag was komen vertellen. Hè. Uh, daarnaast is hij nu ook nog eens verwikkeld in een rechtszaak hierover tegen de Pakistanse regering. Dus het lijkt er een beetje op dat er mensen zijn in Pakistan die liever hebben dat hij dat verhaal niet meer vertelt. Hè? Dat het tijd is dat Karim Gaan maar eens even zijn mond gaat houden. En ja, het is dus voorlopig echt de vraag waar hij is en of en wanneer hij weer boven water komt. Lucas Waagmeester over de Pakistanse activist. Nou, daar wordt u zo ook nog even bijgepraat vanuit Den Haag... over het debat waar minister Plasterk zich moet verantwoorden... en zijn collega minister Hennis ook. Maar we willen nog een poging wagen om met Helene Ekker... eventjes over het Sint-Antonius-ziekenhuis in Utrecht nieuwe gein te praten. kregen dus een boete, een flinke boete, 2,5 miljoen euro... vanwege foute declaraties bij de zorgverzekeraars. En Helene was zover dat ze had gelegd dat dat mede kwam. Zo legt het ziekenhuis zelf uit, Helene doordat het systeem zo ingewikkeld is... en er vaak ook wisselingen hebben plaatsgevonden. Ja, dat klopt. En inderdaad, er zijn gewoon veel veranderingen geweest... Uh, voor het declareren van ziekenhuizen. En die veranderingen, zeggen ze... hebben we gewoon niet goed te laat of niet compleet ingevoerd. Uh, dus met andere woorden, een excuus... maar vooral ook veel uitleg hoe het eigenlijk zo is kunnen komen. Kijk, wat specifieker inzoomen in, in op die fouten die gemaakt zijn. Om wat voor fouten gaat het dan? Ja, het ziekenhuis gaf bij monden van de voorzitter voorzitter Snijder van de medische staf, een aantal voorbeelden daarvan. Bijvoorbeeld mensen met een aandoening waar eerst een dagbehandeling voor nodig was en nu niet meer, maar toch nog steeds werd de dagbehandeling gedeclareerd. Maar soms ook ging het om dat er echt andere ziektes werden opgevoerd, die dan, zodat er meer gedeclareerd kon worden volgens dat zogenoemde DBC-declaratiesysteem. Luister maar eens. De patiënten leiden soms aan zeer ernstige bloedneuzen... die slechts met uiterste inspanning te controleren zijn... en soms leiden tot shock. De bestaande DBC betrof gewone neusbloedingen... en deze deed geen recht aan de inspanning van onze KNO-artsen. Er werd daarom overlegd met DBC-onderhoud. Zij herkenden het probleem en adviseerde daarom voor deze patiënten... de DBC-neustumor te registreren en te declareren. Maar natuurlijk hadden deze patiënten helemaal geen neustumor... Dit begrijpelijke advies blijkt nu onjuist. Ja, alleen, um, even in algemene zin. fouten die in Nieuwegein zijn gemaakt op zichzelf? Uh, nou, ik denk het niet. Dat wordt hier ook herhaaldelijk wel gezegd. Uh, de Nederlandse Zorgautoriteit zegt in een verklaring. De manier waarop dit ziekenhuis heeft gehandeld. is een voorbeeld voor andere ziekenhuizen. En uh, nou ja, ook het Antonius Ziekenhuis hier zegt dat veel andere ziekenhuizen. Uh, ook met die declaratiesystemen worstelen. Uh, en daarom zeggen ze dus nu ook. wij zijn door schade en schande wijs geworden. We hebben de bevindingen van uh, die externe onderzoekscommissie. inmiddels op het internet geplaatst. En die weet kunnen andere ziekenhuizen. Maar daar ook wat van leren. Goed. Helene Ekker, dank je wel. Het is gelukt. Gelukkig. De lijn uh, hield stand. Weliswaar via de telefoon, maar toch. De rechter in Den Haag heeft uh, slachterij Van Hattem. Weet u nog? Twee dagen geleden. twee dagen extra gegeven. om uh, duidelijkheid te geven in de administratie. Vorige week werd bekend dat het bedrijf uit dodenwaard van staatssecretaris Dijksma. 28 miljoen kilo vlees moet terugroepen. Nou, van Hattem had daar bezwaar tegen gemaakt. Vanmiddag diende het kort geding in Den Haag. Verslaggever Menno Rehmeijer was bij dat kort geding. Menno, waarom had Van had hem dat bezwaar ingediend... tegen het terugroepen van al dat vlees? Nou, er waren een paar redenen voor, Lara. Ten eerste gaat het natuurlijk om een mega-operatie. 28 miljoen kilo vlees over twee jaar. En dat zou zoveel kosten met zich meebrengen... dat het bedrijf daaraan failliet zou gaan. Ik denk ook vorig jaar aan Willy Welte, die andere zelden, die grote vleesverwerker... die er ook aan kapot is gegaan. Die moest 50 miljoen kilo inleveren of terughalen. Ten tweede is het bedrijf het ook gewoon niet eens... met de staatssecretaris die op advies van de Voedsel- en Warenautoriteit... heeft gezegd dat de administratie niet deugt... en dat de voedselveiligheid in gevaar is. Maar als de administratie... Je niet deugt. Waarom komt de veiligheid dan in gevaar? Nou ja, het gaat eigenlijk maar om één ding. Het gaat om een aantal paarden wat bij de slachterij is aangeleverd. Er zijn er uh, 770 binnengebracht. En 714 beesten zijn uiteindelijk geslacht blijkt uit de administratie. Als je dan meerekent, dan mis je dan een stuk of... nou pak een beet, het ligt tegen de 60 gaan, zo'n 58. Maar wat is nou gebeurd met die paarden? Die zijn uit de boekhouding verdwenen. Zijn ze in het vlees terechtgekomen? Zijn dat afgekeurde paarden? Zijn dat paarden die ziek zijn? Dan kom je dus op het gebied van... Uh, van de voedselveiligheid, Robert. En uh, het bedrijf zegt, nou, dat is heel simpel. Daar hebben wij een verklaring voor. De voedsel- en waardeautoriteit zegt, nou, die hebben wij nog niet kunnen vinden. En daar lag eigenlijk het geschil in. Dus het lag om de onduidelijke uh, administratie... En daaruit voortvloeiend volgens de Voedsel- en wareautoriteit en uiteindelijk de staatssecretaris. de, de, de veiligheid die wellicht gevaar loopt je voedselveiligheid. Maar geeft de rechter het bedrijf dan gelijk? Nou, euh, nee, niet echt eigenlijk. Het is meer, meer, je moet het meer zien als een uitstel. Er zijn toch wat vraagtekens blijven staan bij het verhaal van, de, van zowel de Voedsel- en wareautoriteit aan de ene kant. en het bedrijf aan de andere kant. En daar wil de rechter, zo zei die luister, maar duidelijkheid over. En dat ik bedrijven en de NVWA nog een, aantal, een beperkt aantal dagen geef om met elkaar te communiceren. Het bedrijf in de eigen administratie te kunnen zien. Een toelichting te geven van de NVWA op wat misschien in de visie van het bedrijf niet goed begrepen is of onduidelijk is geweest. Ik kan niet voorspellen of dat tot een andere uitkomst gaat komen maar dan is het in ieder geval bezig uitgezocht. Ja, daar zit toch eigenlijk een beetje de kern van vandaag. Is het allemaal wel goed uitgezocht door de NVWA? Er zijn gewoon te veel vraagtekens voor de rechter om zomaar akkoord te gaan... met die 28 miljoen kilo, want dat heeft hij natuurlijk ook meegenomen in zijn besluit. 28 miljoen kilo is natuurlijk wel heel veel, niet alleen heel veel vlees... maar ook vooral heel veel geld voor het bedrijf, met hele grote gevolgen. Hoorde ik nou een tijdsbetrek van twee dagen? Is dat dagen? Ja, vrijdag is dat genoeg. Goede vraag. Uh, het is natuurlijk een, een, een, een mega-operatie voor, voor zo'n bedrijf. Uh, dat zegt de juridische adviseur ook. Maar die zegt ook: um, van ja, we hebben niet de beschikking gehad over alle papieren, die, want die zijn door de voedsel- en Warenautoriteit in beslag genomen. Maar als alles meezit, zegt dan, hij. Uh, dan, dan gaan we dat zeker redden voor vrijdag. Alle documenten mogen beschikken waar we om gevraagd hebben. En de vier dierenartsen uh, uh, in het proces op de juiste wijze betrokken worden, twijfel ik er niet aan juridisch adviseur Frank Peters, tot vrijdagmiddag heeft hij dus uh, met het bedrijf om alles op orde op zaken te hebben... en om twee uur wordt hij dan weer bij de rechter verwacht... en dan uh, voor tekst en uitleg. En dan zal de beslissing vallen... gaat die 28 miljoen kilo uh, teruggevorderd worden, ja of nee? Nou, ja, horen we vrijdag meer. Dankjewel, menno Reemeyer. Nou, we gaan nog eventjes naar Den Haag. Benieuwd hoe het debat zich daar ontwikkelt. Debat in de Tweede Kamer met en over vooral minister Plasterk. Verslaggever Wilco Boom volgt het debat. We hebben eerder van hem al kunnen horen... dat de vertrouwensvraag is gesteld door de SP... Helko, hoe ontwikkelt het debat zich verder? Ja, het is eigenlijk wel geestig om te zien op dit moment. Want inmiddels zit uh, Jeroen Recourt van de Partij van de Arbeid op het spreekgestoelte. Uh, ja, en hij is. Dat, doordat hij van de Partij van de Arbeid is ongetwijfeld... ook wat minder kritisch over minister Plasterk dan de oppositiepartijen. En die oppositiepartijen die gaan nu zo tegen hem tekeer... dat ze bijna de indruk wekken dat uh, hij Plasterk is... en niet gewoon het Kamerlid Recours. <lacht> <laughs> en dat geldt onder andere voor het Kamerlid uh, Bosma van de PVV. En dat leidde dan bijvoorbeeld tot dit soort debatjes. Binnen 48 uur zit hij bij Nieuwsuur. Zit hij te wapperen met zijn papiertje. En dan weet hij, hij heeft de waarheid in pacht. Hij zit even te vertellen hoe het zit. Kunt u dat... Want u had het over de context. Kunt u dat politiek duiden voor mij? Meneer Recoor. Ik, ik kan het politiek duiden in de zin zoals ik het al eerder heb geduid. Het is duidelijk dat dat niet goed was. Dat het niet goed is om als je het niet zeker weet, maar wel... Een een aanname hebt, en die aannamen zijn ook gronden voor... maar je weet het niet zeker, dan moet je het niet als zekerheid presenteren. Dat lijkt me zo klaar als een klontje. Ja, zo klaar als een klontje, zegt Jeroen Recour... over het optreden van minister Plastek, zijn partijgenoot in uh, de media. Plastek die zei daar aanvankelijk dat het de Amerikanen waren... die verantwoordelijk waren voor het afluisteren van uh, Nederlanders. Nou, dat had hij dus niet moeten zeggen, vindt Recour. Uh, het Kamerlid uh, zegt dus niet, doet dus niet alsof alles wat Plastek gedaan... Uh, goed is en wel gedaan. Maar zo wordt hij wel een beetje behandeld... in het gebeurde net ook door Kamerlid Ronald van Raak. 6 november zegt de minister van Binnenlandse Zaken in de Kamer... dat hij dat gegeven, die 1,8 miljoen, dat de Amerikanen dat doen... niet acceptabel acht. Niet acceptabel. Dat is, hoe waardeert de heer Koer nou die opmerking... van de minister van Binnenlandse Zaken? Wat de minister zegt is, wat is niet acceptabel... dat ook van Nederlandse burgers data worden opgeslagen. Dat klopt... Uh, door de Amerikanen. Dat is ook niet acceptabel. Mijn waardering is een andere, en die heb ik al een aantal keer gezegd, dat is namelijk dat dat een aanname was dat van Nederlandse burgers data werden opgeslagen. En die aanname is onjuist. Dus je maakt iets zeker wat niet zeker is. Daar zit de fout. Ja, daar zit de fout, Jeroen Recourt over minister Plasterk. Ja, het wordt natuurlijk spannend wat Plasterk zelf straks te zeggen heeft. Voorlopig komt ook eerst het Kamerlid Dijkhoff van de VVD nog aan het woord. Ik denk dat de Kamer dan nog even gaat dineren. Mm -hmm. En vervolgens dus uh, het kabinet en gaan Plasterk en ook minister Hennis... Ver, zich uh, ver, ver, verdedigen tegen alles wat, over alles wat er is misgegaan. Juist, nou dat uh, gaan wij horen uiteraard. Morgen staat er van alles weer op het programma, onder andere de duizend meter. Gaat u bij ons horen? Tot Nou. Veel hoogte bij deze frontside air. Hier, backside 900 is uit controle. Oh! Tof. Ik denk dat ik dit wel uh, dit, dit gewoon, uh, iets is wat ik wou en uh, wat mij gewoon, uh, wat, waar ik gewoon goede kansen had. Hier, backside 540. Heeft moeite ook de hoogte te houden. Frontside 1080. Nee! Ah. Ah. Uh, nou ja, het is niet, uh, niet echt heel goed gegaan, nee. Hier komt Sangwali. En hier komt Sangwali in 3742. En daarmee wint zij de eerste serie. Maar het verschil met Fat is niet super groot. 38-69 is de snelste tijd uit de tweede serie. En daar komt leestra net niet aan. Ja, het liep gewoon helemaal niet. En uh, ja, ik kwam uh, steeds te veel op de buitenkant van mijn ijs, eigenlijk. Margot Boer gaat in het winnen van Laurine van Iessen. Wat wordt haar eindtijd? 37-77 in de eerste serie. 37-71 nu. Komt er een medaille voor een Nederlandse 500 meter schaatser of niet? Ze zijn in één keer goed weg. Wat nog nooit is gelukt, lukt Margot Boer nu wel een medaille behalen... op een Olympische 500 meter. Ik heb echt voor, tot de laatste meter gewoon gevochten. Ja, ik moest van alles of niks in.